12 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Justitie Sessions zegt dat hij dinsdag wil getuigen... voor de Senaatscommissie in het onderzoek naar het ontslag van FBI-directeur Comey. De commissie onderzoekt beschuldigingen van Russische inmenging... tijdens de presidentsverkiezingen. Sessions bleek tijdens de campagne twee keer contact te hebben gehad... met de Russische ambassadeur in Washington. Comey zei donderdag dat hij er niet aan twijfelt... of de Russen zich bemoeid hebben met de verkiezingen. Dat leidde tot nieuwe vragen over de rol van de minister van Justitie. Mogelijk had Sessions meer verzwegen ontmoetingen met Russen. De vrouw die gisteren in Venlo zwaar gewond raakte bij een hindernisloop is overleden. Deelnemers moesten een parcours met hindernissen afleggen... waaronder een lange glijbaan die uitkomt in de jachthaven. Toen de vrouw daar was afgegleden kwam een andere deelnemer bovenop haar terecht. Ze werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht... waar ze vanochtend is overleden. In Frankrijk is vandaag de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Dat kan leiden tot een politieke aardverschuiving. De partij van de vorige maand aangetreden president Macron... heeft nu nog geen enkele zetel. Maar Steven volgens alle peilingen af op een grote overwinning. Ook in Kosovo wordt vandaag een nieuw parlement gekozen. De regering werd vorige maand naar huis gestuurd met een motie van wantrouwen. De heet hangijzer is een grenswijziging met Montenegro... waardoor Kosovo 8000 hectare grond zou kwijtraken. Voor de EU is de grenswijziging een voorwaarde om Kosovaren in aanmerking te laten komen voor visumvrij reizen. Veel Kosovaren willen het land ontvluchten omdat het er economisch beroerd voor staat. Ruim 30% van de beroepsbevolking zit zonder werk. Een jongen van 18 uit Lunter is vannacht verongelukt op een spoorwegovergang. Een automobilist zag bij de overweg een bromfiets liggen. De jongen lag op het spoor en probeerde de jongen daar weg te halen, maar werd verrast door de trein. De man is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Het weer, vandaag zonnig en zomers warm, 24 tot 29 graden. Later op de dag mogelijk wat buien, misschien met onweer. Morgen is het vrijwel droog, dan wordt het 17 tot 21 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam En dit uur opende ik met José Koning. De Nederlandse José Koning. Met een nummer Aguas de Marco van haar album. Tribute to Antonio Carlos de Gobim. Uit 1995 het album. José Koning is altijd gek geweest op uh, Braziliaanse muziek. Het is haar passie. En uh, toen zij in Brazilië was. Heeft zij uh, Tom Gobim ontmoet. En hij uh, vroeg haar heb je ook muziek van mij opgenomen? En tot haar uh, schaamte moest ze zeggen nee. En toen wilde ze eigenlijk een, uh, een album opnemen samen met hem. Maar ondertussen overleed hij. En uh, toen heeft ze een, een album opgenomen eigenlijk als een tribute naar hem. En dat is dit album geworden. Waarop zij ook samenspeelt met uh, Dori Karimini... Ghan een uh, gitarist, zinger, producer die ook met uh, Antonio Carlos Gobim veel heeft samengewerkt. Natuurlijk kennen vooral de mensen in Zandvoort, kennen, uh, Antonio, uh, kennen José Koning, wil ik zeggen, uh, van haar tijd dat ze met haar band Batida optreden. Legendarisch zijn de optredens in uh, Zandvoort op Take 5 op het strand. En laat ik nou ook toen een cd gekocht hebben van uh, Batida. En daar ging natuurlijk een nummer van draaien. Batida met Beshala. José Koning met haar band Batida. Ik was bijna vergeten, maar ik wilde ook vertellen dat José Koning in september naar Zandvoort komt. Zij gaat optreden in de krocht in het kader van jazz in Zandvoort. Dus als u dit soort muziek leuk vindt, houd in gedachten in september in Zandvoort. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van Betty Carter. Betty Carter is een, uh, ja, eigenlijk een beetje een controversiële uh, jazzzangeres vanwege haar stijl. Uh, veel mensen hebben uh, bij haar stijl niet het idee dat het, uh, dat het jazz is. Maar goed, stijl is ook een kwestie van smaak en het zet verschillende mensen op een rij en je krijgt daar verschillende antwoorden op. Ik heb een nummer dat heet This Time. Het komt van haar cd I'm Yours, uh, I'm yours You're Mine uit 1996. Betty Carter. Carter met This Time. Ik ga verder met Lina Horn. Lina Horn, een uh, Amerikaanse zangeres, danseres, actrice... en mensenrechtenactiviste. Ze is geboren in een gezin met aan beide kanten... zowel zwarte als indiaanse als blanke voorouders. Ze debuteerde al heel vroeg als uh, danseres en zangeres... in de beroemde New Yorkse Cotton Club... Waar, waar ze onder andere optrad met het orkest van Cap Calloway. Ze is later op... Uh, toen gegaan met een orkest dat heette de Noble Sissels en nam daarmee twee platen op. In de jaren dertig trok ze naar Hollywood om haar geluk te beproeven in de filmwereld. Ze speelde een aantal kleinere rollen, maar ook grotere in bijvoorbeeld de beroemde film The Stormy Weather. Waar zij de soundtrack deed en dat leverde haar wereldhit op. Ze werd echter als Afro-Amerikaanse ook uh, systematisch gediscrimineerd in die tijd... Uh, wat haar ook belemmerde in de verdere ontwikkeling van haar carrière. En daardoor ging ze ook actiever worden in het um, mensenrechtactivisme. Na de Tweede Wereldoorlog verbleef ze een aantal jaren in West-Europa... waarin ze ook optrad in Nederland. En toen is ze teruggegaan naar, uh, naar Amerika. U gaat luisteren naar twee nummers van een uh, verzamelalbum... dat heet The Green Wave. Het verzamelalbum is uitgekomen in 2016... Eerst ga ik draaien. Today I love everybody, en daarna Come Running, Lena Horn. Good evening, ladies and gentlemen, it's showtime in the Empire Room. At this time, the Wall of a Story is very proud to present Miss Lena Horn. The sky's blue as far as I can see. But should you say the sky is gray? It still looks blue to me. I know the road is wide, I've known it all along. But if you decide the road's not wide, then I won't say you're wrong. Cause today I love everybody. Everybody I see, I hope today is the day I can say that everybody loves me. Today I'd give anybody anything that I've got. Today I'd state. I think all folks are great, including them that are not. If joy can be contagious. Then catch this wild outrageous thing and start the world to sing today. I love everybody, everybody I see. I hope today is the day I can say that everybody loves I love Oh when you were gone, I'd carry on. Of... Lina Hoorn met um, Come Running. volgende nummer wat ik ga draaien is van Ella Fitzgerald. Ze nam het op in de Royal Roost. Een jazzclub in New York uh, die beroemd was in de jaren 40 tot begin jaren 50. Naast Ella Davis hebben we ook bijvoorbeeld Miles Davis daar opgetreden. En die nam zijn uh, album daar op. Dat was het beroemde album Complete Bird of Cool. Maar goed, we gaan nu luisteren naar Ella Fitzgerald. En zij wordt onder andere vergezeld door Hank Jones op piano... Kay Wining op trombone, Lester Young op sax... en Ray Brown op bass. U gaat luisteren naar Old Mother Hubbard. Old oh, Mother Hubbard, she went to the cupboard... To get a poor dog a bone. When she got there, the cupboard was bare in the pond had none he sat on the mat with his head on the mat Gerald met Old Mother Hubbard. Ja, en het is natuurlijk heel lastig combineren met zo'n zo nummer, want het heeft zo'n aparte stijl. Maar ik ga toch uh, proberen met Lou Donaldson. En hij heeft een, uh, er is een nieuw album van hem uitgebracht. Eigenlijk is het een uh, remastered album, zoals ze dat noemen. Het album heet Candy, komt uit 2016. Het is uh, allemaal oudere nummers en een van zijn bekendste nummers daarop is Gravy Train, Lou Donaldson. Dat was Lou Donaldson met Gravy Train. We gaan gauw verder met Jackie BR. Jackie BR, een Amerikaanse jazz multi-instrumentalist. Dat wil zeggen, hij speelt bijvoorbeeld piano... maar ook tenorsax en sax en nog een aantal andere instrumenten. En hij staat bekend om zijn, uh, zijn ja, bizarre stijl, wil ik eigenlijk zeggen... waarin eigenlijk alles voorkomt. Van ragtime naar, naar free jazz, noem het maar op. U gaat luisteren naar een album uh, dat heet Blues for Smoke. En het nummer wat ik ga draaien heet Piet Thomas. Jackie Bjar. Jackie B.R. Volgende artiest die ik ga draaien is Joe Chambers. Joe Chambers is een, uh, is een drummer. Hij speelt al sinds zijn jeugd. Heeft met vele grote artiesten gespeeld. Waaronder Joe Henderson, Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Chick Corea. En in de jaren negentig heeft hij eigenlijk, uh, als leider, zijn eigen album gemaakt. Dat heet Mirrors. En u gaat luisteren naar het nummer Rootless. Joe Chambers, het nummer Mirrors van zijn, uh, uh, het nummer Rootless natuurlijk... van zijn album Mirrors uit 1999. We gaan verder met Pee-Wee Russell. Over the Rainbow heet het album uit 1992. En het nummer wat ik ga draaien heet Exactly Like You... Pee Wee Russell met Exactly Like You. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van uh, vandaag. Uh, en dat is een nummer van New Cool Collective opnieuw. De Big Band. Um, Ze hebben dit jaar een album uitgebracht met de Seneg Senegalese uh, tenorsaxofonist saxofonist Kwate. En u gaat luisteren naar het nummer Rambon. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot de volgende keer.